Zo, dat jij hebt willen komen. Spreekt er vanzelf? Nerveus. Waarom zou ik? Wie jij hier sinaasappelsap? Geen dorst, bedankt. De vitamines vliegen tegen het plafond. Zo. De zustertjes. Betrokken. Oh, zijn ze ook. Dus wel koffie? Neem nou die sinaasappelsap. Alleen drink je koffie? Jij zit bij de stangen, hè? Weer terug op het nest. Kennen ze je nog? De meeste zijn nieuw. Had je vroeger wel raad mee geweten? Het hoofd herkende me. Je was vroeger operatiezuster. Lekker ding. Loopt ook al tegen de 60. Nou, jij bent 75. Ja. Wat wacht er aan gene zijde. Stel het uit dan. Ach, hier is het ook niks. Als je je ogen in je zak houdt. Ik heb mezelf nooit in de hand gehad. <grijg> Jij? Niet? Bijna nooit. Pietje, precies. Dat is maar schijn. Nog veertig minuten. En nog tien? Die laatste minuten maak ik niet meer mee. Goh, een bakkie zou erin gaan. Niet in mijn buurt, hè? Dat weet ik. Neem nou die sinaasappelsap. Hoeft echt niet. Vitlaf. Het is jouw zaak. Praten kan zin hebben. Wel, ja... Tegen het uh, malen. Malen? Ik heb het over hersenactiviteit. En niet over nee. koffie. Dat woord had je nou niet hoeven gebruiken. Daarom chirurg geworden. Voor de zustertjes. Hoef ik niet te praten? Dan lig je er zelf. Mooie bloemen? Dat soort dooddoeners. Dooddoeners? Is snapt best wat ik bedoel. Steeds minder. God, jongen. Wat wil je dan? Weet ik het. Distels zijn het. Niet echt sympathiek. Ook niet zo bedoeld, geloof ik. Is toch onkruid? Dus ze bloeien, toch? Wie stuurt jouw onkruid op zo'n moment? Bedrogen minares. Daar hebben we het niet over. Vertel ik je nog wel eens. In de toekomst. De toekomst zal het leren. De toekomst. Is... Nog meer dan een half uur. Uh... Pijn? Nee. Morfine? Ja. Is toch onregelmatig, je hart? Ach, al je apparaten. Trek ze eruit dan. <laughs> Jouw keuze? Weet ik toch. Nou, wens bij de telegraaf. Hoezo? Ik zag je dat, vertel je voor... Uitstekend uh, bedankt. ...bij het NRC. Ik werk bij de Telegraaf. Eens fout, altijd fout. Energie te veel? Jouw keuze. Weet ik toch? Welke redactie eigenlijk? Zou je kunnen weten? Ik lees die rommel niet. Buitenland. <laughs> Onderschriften bij foto's. Dagelijks een pagina. Een pagina? Ja. Antisemieten. Ik ben nog steeds blij dat ik er werk. Ja, dat zal wel. Zouden een wandeling... <laughs> ja... Kopje espresso. Jij wilt mij dood, hè? Wat maakt het nog uit? Ik blijf liggen. Zo zijn ze, broodje. Niet kozer. Wilsje? Ik kan niet weg. Calvinist. Bevonden je wel. Neem me niet in de maling. Andere chirurgen kopen boten. Nooit iets te kort gekomen. En juist door tonnen in rampenfondsen. Je erft heus nog wel wat. Hè. Nooit genieten is nooit te genieten. Neem maar vast die sinaasappelsap. Mm, lust liever. Hè? Uh, gooi dan dat sap maar weg. Dat vind je zonde. Je drinkt het toch niet? Wil liever. Dan neem je zo de je toch koffie. Let op de cardiometer. Dat mag geen donderschelen. Dadelijk komt het hoofd. Dan vraag jij meteen je bakkie. Hè? Hoef al niet meer. Nee, nou neem je het ook. Hoef al niet meer. Nee, Geweest. Hebben het er niet over? Kom nou toch, jongen. Vind je niet op. Dat een rotspul. Het stokpaardje. Moderne slavernij. <laughs> Ik zou niet zonder kunnen. Ach, natuurlijk wel. Je bent gewoon gek. Dat wist je al langer dan vandaag. Als je het zelf maar begrijpt. Nog een half uur. Mooi je soms weg. Wil nog wat werken? Straks nog? Ja. Ja, het leven gaat door. Zo is dat. Wil je wat vragen? Nee. Ik heb het geregeld. Een arts moet doen. Ja, hij zal je zeggen hoe het moet. Doe het maar zelf. Ik wil dat jij het doet. Geen denken aan. Mijn enige kind. Ik ga een bakkie halen op de gang. Ja, ga maar, ga maar, ga maar. Me als schuldig voelen, als ik koffie. Ga voel. maar. Precies. Verrader. Rot toch op. NSB'er. Dat is van voor mijn tijd. Nee, fout. Altijd fout. zee. Thank you. Dat je bent weggegaan. Moest even bijtinken. Gesmaakt. Heb tegenomen. Hm. Dat lijkt soms wel gek, hè? Hoezo soms? Ik ken dat wel. O, oh, ja. Van jou... Tijdens het opereren. Oh ja? Soms ook zomaar ineens, hartstikke gek. Heb dat soms ook? Ja? Hm. Van jou. Ja? Dan moest ik gewoon koffie drinken. Wat? Op stellen sprong. Nee. Tegen, tegen het trillen van mijn handen. Tegen? Ja. Ik, ik word er juist heel spinny van. Z zonder koffie kwam ik mijn bed niet uit. Zwarte. Minstens 18 koppen elke dag. Heb je me nooit eerder verteld? Na de oorlog ben ik ermee gestopt. Waarom? We wisten niet goed meer waar we mee bezig waren. Voor je niet In de oorlog. Oh? Ik kon echt niet zonder. En kon je later wel stoppen? Toen ik gedecoreerd werd door het verzet. We hebben het verband niet. Nee. Of hij was duur In de oorlog? Het was er wel Maar peperduur Moe? Hm. Van het leven Ik bedoel van het gesprek Die hm. verdomde Van oorlog ...dat we daar net nu op moeten komen. Geen lekker verhaal voor de telegraaf. Is te moeilijk. Mm, voor telegraaflezers. Mm, voor mij ook. Verzet, überhaupt. Je kunt het niet laten, hè? Oude lul. Ik ben gedecoreerd in 1961. Weet je nou ook weer joden onderduiken... ...of hielpjes aan valse papieren? blijven ze dan toch met die morfine? Pijn? Ja, de laatste loodjes. Een pijnstiller voor je halen. Ja. Pijn is goed. Nog minder dan 25 minuten. verder praten. Had je nog wat te zeggen dan? Zal je gemissen? En Een sb <laughs> Heeft graag nog een proefabonnement? Waarom? Voor de zekerheid. Op de telegraaf. Aan gene zijde is denk ik niets anders te krijgen. Ja, het mecht me graag hier, hè? Die oorlogsgeneratie. Misschien is het wel zo. Kwel je daar nu niet mee. Misschien hebben jullie het wel te gemakkelijk. Oh, dat. Dan zijn wij jaloers daarop. Misschien zijn wij wel jaloers. Je nee, hebt er niks aan gemist, hoor. Het onderscheiden van goed en fout. Hm. Jij, bijvoorbeeld, bent goed. Hm. Bijvoorbeeld, voorbeeldje. Ja. Maar ik werk voor de telegraaf. Dat is fout. Was fout door krijg distels. En de afzender wenst mij een akerige dood. En die zet je gewoon op je nachtkastje? Een juichkreet, hoe vermeend verdwijnen. Hoe weet hij dat dan? Het is een zij. Een haar. Toch een minares? Nee. Nee, nee. Mijn moeder... Heb je haar zelf op de hoogte gebracht? Ze volgt me al jaren. Heb je iets met haar dochter gedaan? Wat denk je dan? Iets seksueels? Ik. Kan toch? Nee. Nou niet. Het was haar zoon. Iets seksueels? Nee. Dan moet het toch overkomelijk zijn? Ze wenst mij duizend jaar vergassing de grens van bezwijken. Dat mijn kop net niet uit mekaar parst. Allemaal zo'n uur dan een gemeen bloedvat openspringen. Zo. Tje. Dat is nog eens een rouwbetuiging. betuiging. Ja. Zie de kop van het verhaal ervoor. Welk verhaal? De voorpagina. Met foto en al. Welk verhaal? Wat jij vannacht na dit gedoe nog wilt gaan schrijven. Over jou zeker? Je zou het niet willen weten. Ik ben je zoon. Hm, dat zal wel. Zou het wel willen weten? Absoluut niet. Ik ben journalist. Wees blij, omdat je bespaard blijft. Je zit me lekker te maken. Zou je je baan kunnen kosten? En het respect voor je vader. Ik ga nu echt een kop koffie halen. Ga maar. Ik neem er denk ik voor jou ook een mee. Heb het lef. Verrader. Lekker galgebakje om er even tegen te kunnen en de loslippigheid te vergroten. Hmm, wacht maar. Tot ik onder je schedel daar kom krabben. Heb ik tenminste ook iets om te verdringen. De infuus is al binnengebracht. Ja. Ik zag het vanaf de gang. Ja, je kijkt niet eens. Anders knoei ik. Twee? Voor jou ook één. Je maakt me misselijk. Dat is niet de bedoeling. Spoel er de grootsteen. Maar zonde. Gooi je onmiddellijk weg. Ik dacht dat de stemming gemoedelijker was. Dat heb je je vergist. Dan zal ik de naald plaatsen. Dat heet chantage. Dat heet een bakkie troost. Troost. Dat kun je wel gebruiken. Nou, zet maar neer. Doe je het? Ik zal erover nadenken. De zus is weer weggestuurd. De arts komt pas over twintig minuten. En waarom zet ze het nu dan al neer? Kunnen wij er vast aan wennen? tegelijk. hoe <tie> <tie> <tie> bevalt dat? Nee, goed. <tie> <tie> <tie> schaam je niet? <tie> goed. <tie> Distels. Ze kon niet betalen Betalen? Voor de papieren Van haar zoon Moest ze daarvoor betalen? Ja Ik ben een schoft Dat hoor je mij niet zeggen Jij hebt nog nooit keuzes hoeven maken Dan gaan we weer je gaat er toch niet echt over schrijven? Hè? Die oorlog zit me tot hier. Je weet niet waar je het over hebt. Vertel het me dan. Alles uit de tweede hand. Wat wil je nou? Niet dan. Is dit de enige manier waarop jij iets kan vertellen? Een tweedehands leven zonder oorlog. Je bent onuitstaanbaar. Weet je dat? Jij hebt geen reden tot klagen. Je zit me continu de grond in te boren. Ik heb je altijd alles bespaard. Je leest niks. En wat ik schrijf vind je bullshit. Mijn hele leven vind je bullshit. Als ik maar een scheep liet kon ik al allerlei krijgen. Je bent nog even onverdraaglijk als altijd... Op vakanties, nota benen. Was ik gewoon bang voor jou en je klote humeur? Het is mooi geweest. Ik laat me niet meer opjagen. En ik ga me niet meer schuldig voelen. En ik heb absoluut geen behoefte om bij die trutten van het NRC te gaan werken. Laat dat dan ook meteen maar eens duidelijk zijn. Wil je niks meer zeggen? Is dit een interview soms? Klootzak, dank je. Het gaat me ook niet aan? Nee. Ik leef mijn eigen leven. Juist. Nog zeventien minuten. Je hebt mij geterroriseerd. Mijn hele leven lang. En wat als de joden niet konden betalen... Voor de valse papieren. Wie, wie, wie zegt dat ze moesten betalen? Niet dan. Hun woord tegen het mijne. Ik heb jou nooit iets aangedaan. Moesten ze jou nou betalen of niet? Ik had het geld nodig. Ah. Dus wel? Je hebt het recht niet mij zo te veroordelen. Hoeveel? 250. Dat was alles. 250 gulden? Dat zeg ik je. Ja. Persoonlijk aan jou? Ja. Wist het verzet dat? Ja. Nee. Jij was de enige die geld voer. Hun woord tegen het mijne. Van de Joden? Ja. 250 gulden in de oorlog. Ik was chirurg. Nou en? Stel dat ik zo worden opgepakt. Geen je het geld naar het ziekenhuis dan? Hm? Hoe doe je? Om een andere chirurg te kunnen aantrekken. Kritiek achteraf is zo gemakkelijk. Ik begrijp je verhaal gewoon niet. Nee, dat, dat, dat, dat zal wel weer niet. Moest je de Duitsers betalen? Nee. Om te kunnen werken. Er werden ook Duitsers geopereerd. Dus? Nou, dat kun je begrijpen. Ze lieten de ziekenhuizen met rust. Ja. Waarvoor had je dan geld nodig? Koffie. Hallo. Ja. Hoeveel kreeg je voor die 250 gulden? Een half pak. Dat was nog veel te weinig. Hoe kwam je dan aan de rest? Het slurpt je benen. Mijn hele salaris is op. En die distel onkruidmoeder. De papieren voor haar zijn maar klaar. Maar ze hadden het bedrag niet voor elkaar. Ze kwam wel mijn honderd gulden tekort. He. En toen? Ja, toen ik een ruzie. Toen ik ze voor de ogen verbrand. Papier voor de jongen. En een week later liep hij tegen de lamp. Hij werd op transport gezet. Hij ja, vergast. De moeder overleefde de oorlog. Blijkbaar nog goed de dus. Blijkbaar. Nou, dit, dit is toch wel een korfje naar de hand van jouw krant, zou ik zeggen. Dus achtervolgt jou nu tot je graf. Uh, Joshua. De distelkruidzoon. Is ce nombre de gens âme. Oude vrouw was het gevoel. Ze dreigde het feest te komen versteren. Met een aanklacht aan mijn adres. Mijn decoratie door het verzet de volgende dag. Ik zit toen rijden tot onderhandelen. Ik onderhandelen. Z Zij was het voornaamste rampen van uh, ja, Veel geld voor een goede reputatie. En dan nu weer distels. Zij bloeien toch? Het is al onkruid. Uh, misschien is het eindelijk... Zo is het ik, ik, ik, ik geloof dat ze komen Moet je ze besturen? Je laat het eigenlijk maar gebeuren Je hebt nog vijf minuten Ik weet het Volg elk leven eindelijk tot als vergaan. De stank van koffie werd geschreven door Paul Veld. De vader werd gespeeld door Ton Lensink en de zoon door Peter Paul Muller. De regie was in handen van Ingrid van Frankenhuizen. Techniek Ferry van Nimwegen en Hans Rickert de Koe.